Oom Cobus had een maagsfeer, die zat een taner dwars. Hij deed daarvoor van alles, maar het hielp hem nooit te snars. Ik kocht hem toen een grammofoon, daarbij was maar één plaat. Die draaide hij van morgens vroeg tot s'avonds nog heel laat. Hij zong maar heel lang, heel lang, oh la, la. Hela, hela, ho oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hela, ho oh la la. Zijn baas weer was genezen. Dit was de medicijn. Niet langer meer die pillen. Niet langer meer die pijn. Dat leuke kleine plaatje had hem geluk gebracht. Dus draaide hij het zeker 107 maal per dag. Hij zong maar hela, hela, oh la la. Hela, hela, oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hela, oh la la. Dat duurde enkele weken, toen werd de stemming slecht. De buren kwamen klagen, maar Kobus joeg ze weg. Het werd een ware veldslag in onze stille straat. Maar voor de strijd om branden draaide toch nog eens die plaat. Het ging van Hela, Hela, Ho oh La La, Hela, Hela, Ho oh la, la Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na, Hela, La Ho oh La. la. Oom Kowes is gebroken, naar het ziekenhuis gebracht. In gipsverband en pleisters hulde men hem die nacht. Hij lag daar maar te vloeken om de speling van het lot. Zijn maas weer was genezen, maar de rest was nu kapot of zong hij. Hela, hela, la, hela, la hola. Oh la. Hey la, hey la, oh la la. Zit u soms met problemen, dan zingt u mij maar na. Hey, la, ho, la, la Hey, la, ho, la